Door Almeegens met het NOS-journaal. RTL stopt voorlopig met het uitzenden van het talentenprogramma The Voice of Holland... vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een verklaring van de televisiezender. De beslissing is een reactie op een brief van de redactie van BNN-Vara... programma Boos van Tim Hofman, waarin de aantijgingen staan. Wat er aan de hand is bij het talentenprogramma is niet duidelijk. De Amerikaanse regering heeft gesproken met een aantal energieleveranciers over mogelijkheden om Europa van gas te voorzien als de leveringen van Rusland in het gedrang komen. Anonieme bronnen zeggen dat tegen persbureau Reuters. Met welke bedrijven is gepraat is niet bekend. De VS is bang dat Rusland-Oekraïne zal binnenvallen en dat dan de gastoevoer aan de Europese Unie in gevaar komt. De EU is voor een derde van zijn gas afhankelijk van Rusland.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 In het tweede uur van uh, goedemorgen Zondwoord gaan wij praten met Arts van der Veld, Peter Kramer, de burgemeester meneer Molenburg. En uh, vooraf wil ik nog even vertellen dat er vanaf één uur de terrassen in het dorp opengaan. Als een soort protest tegen de maatregelen die genomen zijn uh, in het kader van corona. Dus vanaf uh, 1300... ...tot 1700, van 1 tot 5. Bent u welkom op de terras in Zandvoort. En er zal ook muziekje gedraaid worden. Uh, er geen, wordt geen alcohol geschonken... ...maar kom lekker langs voor een bakje koffie... ...en praat mee over wat er allemaal aan de hand is. Um, we gaan ook praten met wat er aan de hand is... ...met Assis van der Veld. Goedemorgen. Goedemorgen, Zandvoort. Alleen Zandvoort. <laughs> nou, allemaal <laughs> natuurlijk. <laughs> um, Nogal een, uh, een stevig pestbericht hebben wij uh, gelezen. Um, GBZ wil ermee stoppen, maar uh, zoekt eventueel nog kandidaten. Ondanks de inzet en goede wil is het gemeente-Blange Zandwoord gemeente helaas niet gelukt om voldoende geschikte mensen op de kieslijst te krijgen. Um, hoe komt dat zo?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 Ja, geeft niet. Ik help het wel herinneren. Nee, ja, dat is ook helemaal goed. En dit is ook, dat komt later nog even terug. Aan helpen herinneren. Uh, tijdens uw raadsperiode zat u nogal boven de procedures. Dat liep ook nog wel eens uit in. Ik help u herinneren aan. Ja. Zit, ja. U, zit u daar vaak bovenop? Nou, ik, ik ben heel erg van de regeltjes waar ik dat zo voor opstel. Mm -hmm. ja. Die zijn er niet voor niks. En als we ons daaraan houden, ja, dan, dan verloopt alles natuurlijk veel beter.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 Gbz nu Ja, gbz.nl okay. was helaas toen al bezet. <laughs> ja. Dus we hebben er punt nu van gemaakt. Ook goed. Dat is ook wel grappig eigenlijk. Gbz. Ja, nu, punt ja, nu. Nu. Ja, nu. Hij is nu. voor de verkiezingen wel grappig. Uh, mevrouw ja. van der Veld, dank voor de uitleg. En uh, ja. laten we afwachten wat er gaat gebeuren. Mocht in, tussen nu en uh, 25, 26, 27 januari zich iets voordoen... Uh, uh, waarbij u hoopvol gestemd bent, dan horen wij dat graag. Ja, natuurlijk. Dat laat ik onmiddellijk weten. Dank u wel wordt gesprek. Dat is, dat is weer een groot persbericht, denk ik dan. <laughs> Prima. Dank, nou, dank u wel. Oké. Okay. Dank je wel. Fijne dag verder. Het is live en uh, we hebben net met Assis van der Veld van de GBZ gesproken. Tegenover mij zit, weer eens in de studio, meneer Peter Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Ja. Altijd luide. Goedemorgen, Cor. <laughs> Altijd mensen die even langskomen, dat, dat vinden we wel uh... gezellig en goed. Um, in het kader van de verkiezingen praten wij met um, fractievoorzitters schuine streep lijsttrekkers. En dat doen wij nu uh, over de lijst en een paar opmerkingen over de uh, ledenvergadering...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 Inderdaad, in het algemeen leden van de, raad, in, in de nee, is, is samen met, uh, in eerste instantie met het bestuur en uh, de fractie, uh, is daar in goed overleg naar gekeken. En uh, zijn wij uh, in uh, goed overleg tot deze uh, samenstelling gekomen? Er is een lijst gekomen. Okay. Hoeveel leden heeft de OPZ? 40. Veertig. Ongeveer, circa veertig. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een top. Uh, zeker top. Is antwoord.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 positief kritisch is geweest in deze raad. Uh, nou, dat hij dat uh, waardeert. En dat hij graag een bijdrage levert aan... Uh... Aan Zandvoort. Aan Zandvoort. Ja, het, is, het is inderdaad een man met een groot hart voor Zandvoort. Dat, uh... Uh, ontzettend groot ja. hart. en nou, uh, uh, Kijk naar uh, wat er is in uh, Nieuw-Noord met betrekking tot het bedrijventerrein. Als er eentje de kar trekt, dan is hij dat wel. Ja, dat wel. En uh, ja, daar heeft hij ook een van onze fractieleden Patrick Berg vaak meegemaakt. En uh, ook uh, zijn enthousiasme in, uh, samen ja. met Hans heeft ertoe geleid... dat we daar weer een stap verder komen. Klopt. Uh, Bob de Vries, nog steeds penningmeester? Nog steeds penningmeester. Angelique Schouten?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 That's what you want. De twee uh, politieke onderwerpen die wij besproken hebben... met uh, Astrid van der Veld en Peter Kramer, de lijst van uh, OPZ... gaan we naar een, uh, wederom een serieus onderwerp. Want gisteren is uh, te horen gekregen dat uh, horeca en uh, cultuur gesloten blijven... tot minstens 25 januari. Dat heeft het OBZ, Ondernemers Belangen Zandvoort...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 De afspraak is heel helder en ik ben heel blij. Ik heb gisteren met een aantal vertegenwoordigers van de horeca gesproken. Zeer constructief, goed gesprek, prettig met elkaar overleg gehad. was oh ja. even de issue van wel of geen alcohol. Um, nou, dat betekende dat een aantal terrassen uh, niet mee zouden doen naar de actie. Hebben we gisteravond nog eventjes kort overleg over gehad. Hij zegt, oké, okay, met takeaway moet dat ook kunnen. Um, dus ik hoop oprecht dat het een, een geslaagde actie wordt... En dat we dan zo snel mogelijk ook met deze signalen... ook weer in de richting van Den Haag een stand kunnen maken. Burgemeester, dank voor het gesprek. En wij gaan u vanmiddag wel zien om te kijken of het allemaal goed loopt. Graag gedaan. Dank u wel.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 Hartstikke goed. Oké okay, Peter, bedankt. Dank je. Dit was een Goedemorgen Zandvoort van 15 januari 2022. De techniek en de muziek en de jingles waren in handen van Kort Draaier. Weer speciaal uitgezochte muziek. Helaas, het openingsnummer was wat minder. Maar goed, dat komt de volgende keer wel weer. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een ontzettend fijn weekend. En tot vanmiddag op het terras in Zandvoort.